Zeven uur, dikter hard met het NOS-journaal. In de Guantanamo B-gevangenis op de Amerikaanse basis op Cuba... zijn gedetineerden en bewakers met elkaar in gevecht geraakt. Toen bewakers hongerstakers uit een gemeenschappelijke ruimte wilden overbrengen... naar een één vielen de gevangenen aan met geïmproviseerde wapens... waaronder bezems. Bewakers schoten daarop met rubberkogels en overmeesterden de gevangenen. Volgens een woordvoerder raakt er niemand ernstig gewond. Gedetineerden in Guantanamo Bay zijn al weken in hongerstaking. Ze protesteren tegen de uitzichtloze situatie en erbarmelijke omstandigheden in het gevangenenkamp. De politie Twente heeft de verdachte aangehouden. Die werd gezocht voor het neersteken van een agent in Borne. Een 29-jarige man werd vannacht aangehouden in het Overijsselse Glanerbrug. De agent werd vrijdag verschillende keren gestoken. Dat gebeurde nadat de agent, samen met een collega, had aangebeld bij een huis in Borne. De dader ging er te voet vandoor. De agent ligt in het ziekenhuis, maar maakte daar omstandigheden goed. De dader is een bekende van de politie. De London School of Economics eist dat de BBC de maandaguitzending van het actualiteitenprogramma Panorama over Noord-Korea schrapt. De universiteit zegt dat een undercover journalist met studenten meeging naar het communistische land zonder zijn intenties duidelijk te maken. Daarmee zouden journalisten de studenten in gevaar hebben gebracht. Volgens de BBC zijn de studenten wel gewaarschuwd... dat ze in Noord-Korea konden worden opgepakt en vastgezet. De journalist was, samen met twee andere BBC-medewerkers... acht dagen met de studenten in Noord-Korea. De Venezolaanse oppositiekandidaat Capriles... heeft aan de vooravond van de presidentsverkiezingen... een klacht ingediend tegen de regering. Zijn rivaal, waarnemend president Maduro... gaat volgens Capriles tegen de regels door met zijn politieke campagne... Zo'n 19 miljoen Venezolanen kiezen vandaag de opvolger van de overleden Hugo Chavez. Maduro en Capriles sloten hun campagnes donderdag af, officieel, met een verkiezingsbijeenkomst. In de peilingen staat Maduro voor op Capriles. In de staat New York is een leraar Engels geschorst na het geven van een omstreden opdracht. Zijn leerlingen moesten zich verplaatsen in het Nazi Duitsland van de jaren 30 en een betoog opstellen met argumenten waarom Joden verantwoordelijk zijn voor de problemen van die tijd. Met het betoog moesten de leerlingen een hoge natie overtuigen van hun loyaliteit. Een derde van de leerlingen weigerde de opdracht te doen en de ouders beklaagden zich bij de schoolleiding. De school besloot uiteindelijk om de leraar te schorsen. Het Rijksmuseum in Amsterdam heeft gisteren op de dag van de heropening zo'n 20.000 bezoekers getrokken. Het museum hield rekening met 30.000, maar volgens een woordvoerder bleven mensen net wat langer binnen dan gedacht, waardoor dat aantal niet werd gehaald. De renovatie en de verbouwing van het museum heeft bijna tien jaar geduurd. Op dag één konden mensen het museum gratis bezoeken. Directeur Wim Pijbers hoopt dat het vernieuwde Rijksmuseum jaarlijks richting twee miljoen bezoekers misschien meer trekt. In Utrecht is het feest Slag om de Vrede op de overkapping van de snelweg A2 druk bezocht. 14.000 mensen kwamen naar het festival ter ere van de opening van de vering van 300 jaar Vrede van Utrecht. De organisatie is tevreden over het verloop van het evenement. Volgens een woordvoerder was de sfeer goed. Tijdens het feest werd het historische verhaal achter de vrede van Utrecht uitgebeeld... door 200 militairen van de Koninklijke Landmacht, acteurs, muzici, leden van kinderkoren en dansers. Na het spektakel begon een dansevenement in de Utrechtse binnenstad. Het weer nog. De komende uren trekt weer regen weg en vanuit het zuiden gaat de zon schijnen. Later in de middag schijnt dan overal de zon en loopt de temperatuur op naar 22 graden. Morgen en de dagen erna schijnt af en toe zon, maar bijna elke dag valt er wel een bui. Dit was het NMS Journaal. Eindelijk lente! Ook bij Macro, want van vrijdag tot met zondag... krijgt u op alle tuingereedschap maar liefst 21% korting. BTW vrij. En als u ochtends komt, schuift u meteen aan... voor een gratis heerlijk ontbijt, zodat u nog de hele dag voor u heeft. Zo doen we dat bij Macro. Partner voor Ondernemend Nederland. Ja, u hoort het goed. We hebben er weer een winnaar bij. De Ford Transit Custom Champions Edition. Meervoudig kampioen onder de bedrijfswagens. Met airco, lederen bekleding, navigatie, achteruitrijcamera, 18 inch lichtmetalen velgen en nog veel meer. Nu in een gelimiteerde oplage beschikbaar, dus ga snel naar de voordieler. De onbegrensde liedjes van de Portugese vaderster Christina Branco, de tot de verbeelding sprekende tekeningen van Marit Thornqvist. en een nieuwe roman van Jan Terlauw en zijn dochter Sanne. In Kunstel TV vanavond om 5 over 6 op Nederland 2. Ford Transit Custom. International Fan of the Year. Nu met 4 jaar onderhoud en garantie voor maar 1 euro per week. Ga voor de voorwaarden naar Ford.nl Het schijnt dat ik al jaren niet meer enthousiast heb geklonken. Dus let nu op. Lees 360 Magazine. Elke twee weken het beste uit de internationale pers. 5 nummers voor 10 euro. 360 Magazine.nl Dit is Radio 1. EO. Dit is de zondag. Kiva Aloush. Goedemorgen. Ik uh, ben wat stil. Op zo'n 100 meter afstand van mij... tussen wat riet en wat bomen... loopt een edelhert. Ik ben uh, bij de Oostvaardersplassen... Kijk uit over rechts van mij een waterpartij met wat riet ervoor, daarachter. Weilanden zo ver het oog reikt. En naast mij, in dit vredige landschap, een gast. Met een leven dat niet altijd vredig is geweest. Goedemorgen, Marjan Sigali. Goedemorgen. Kom je vaak hier? Ik kom hier vaker. Ja, ik ben er regelmatig met de fiets hier langs uh, gefietst. Dus, uh... En als je in de natuur bent, wat zoek je dan? Rust, uh, samenhang uh, en ruimte. Dat zijn uh, de mooie wat de natuur mij kan geven. En, en wat, wat betekent natuur dan voor je? Uh, Bezinning, uh, zien, luisteren en... Uh... Ik vind het ook eigenlijk natuur een uh, vrede geluid heeft. Als je naar natuur luistert, dan, uh, dan uh, word ik zo uh, rustig uh, van... dat ik denk van, nou, dat is hem. Dus ik, uh, ja, ik put heel veel energie uit uh, de natuur. Je hebt ook wel eens gezegd... Um, vrede, dat is eigenlijk rust, kalmte, het gebrek aan te veel geluid. Klopt ja, dat? dat klopt helemaal, ja. Het is eigenlijk ook wel bijzonder dat wij hier met z'n tweeën staan. Want jij hebt in de gevangenis gezeten in Iran... waar de doodstraf je boven het hoofd hing. Ja, in Iran heb je geen hele uh, rechtsvaardige systeem. Dus het kan doodstraf boven je hoofd hangen. Even later wordt uh, levenslang. En dan kan je wel opgehangen worden, geëxecuteerd. Maar je kan het ook dan vrijgelaten worden... Dat is eigenlijk helaas inherent systeem. Maar uh, ja, ik heb in gevangenis gezeten en ik heb ook geleerd dingen te waarderen. Uh, zoals uh, wat wij vandaag hier zien. Uh, echt, uh, ja, grenzenloos rust en ruimte en, en, en rust. En je bent dus uit Iran gevlucht en hier in Nederland terechtgekomen. Als je nu om je heen kijkt, is er hier iets aan de omgeving dat je doet herinneren aan Iran? Uh, ik kom uit Noord-Iran. Uh, daar hebben wij uh, Kaspische Zee, als ik je al even mag meenemen. Dus uh, een combinatie van, uh, van water en groen, dat doet me denken aan mijn leefomgeving. Dat, dat, dat is wat waar ik er vandaan kom. Maar ja, ik kom uit wat heuvelachtige, wat, wat meer groene... Dus dat moet ik toch richt, richting Bergen aan de zee om wat meer de natuur en landschap zoeken, die het een beetje mij doet denken aan mijn stad. Kijk. En dit platte, eindeloze platte. Dat is uh, ver van bergachtig en, uh, uh, en zee, hè? Ja, dat is zo. Maar dat vind ik ook zo geweldig. Als je hier staat en je kijkt. Wat, wat zie jij dan, ja? Ik zie. Uh, ik zie heel veel kleine details en wat ik ook zie is gewoon van grenzenloos. Gewoon, je kan het wel zo ver kijken en genieten van die rust. En liefst heb ik inderdaad mijn eigen mond gehouden om te luisteren naar die prachtige muziek van de natuur. En, uh, en de vrede, dat het wel allemaal, het allemaal zo kan. Natuurlijk realiseer ik me ook dat de natuur ook eigen geweld kent. Heb ik ook gekend. Hè? Hele zware aardbeving meegemaakt. Maar, maar dit is het ultieme manier om, je, om stil te staan... bij uh, wat je doet, uh, waarvoor je doet, wat je beweegt in het leven. Als, je, als ik dit zie, denk ik, oh laat me gewoon lekker wandelen. En mijn gedachten gewoon laten gaan. Zijn er ook... Uh terugdenkend aan het land waar je geboren bent en bent opgegroeid. Zijn er, daar, zijn er nog dingen waar je naar terugverlangt als het gaat om die natuur? Um, ja, als ik, dat zijn hele kleine afstanden. Die, als, ik woonde in Rajd, in Noord-Iran. Dan ga je soms van de ene stad naar een andere. En de landschap die het wel rechts en links ziet... dat is gewoon heel erg eh, dichterbij je als als het dat, dat, dat voelt heel erg fijn. Het is hier een landschap is waar je van afstand naar kan kijken en van kan genieten. Je hoeft er geen verstand van te hebben om te genieten van de natuur. Maar daar zie je gewoon de rijst, de thee, allerlei uh, land, mensen die aan het werk zijn. En, en, en dus dat, dat, Dan zie je ook dat de mensen daar heel erg hard aan het werken zijn in de natuur. En de natuur iets van jou is en jij bent iets van de natuur. Uh, soms uh, verlang ik naar die belden, met name als je op vakantie gaat. Uh, dat, dat denk ik: ach wat was dat mooi! En je hoeft er ook niet ver voor te reizen. Uh, dat zijn dingen waar ik verlang in de zin. Niet die verlangen om iedere keer daarbij stil te staan, maar als ik het terugdenk aan een mooie uh, ja, natuur, dan zijn beelden belden die bij mij uh, bovenkomen. Mooi. Terwijl er een gigantische zwerm ganzen. Aan de horizon voorbij vliegt. Duizenden ganzen, trekganzen, trekvogels. Eigenlijk ook een beetje een trekvogel. U? Ik ben een trekvogel, ja, goed gezegd. Daar heb ik nooit aan gedacht. Ja. Ja. Nou, laten ja. wij dan nu naar binnen trekken. Nou. Hmm. Ja, Rooftops was, was dat, van Jamie Faulkner. U luistert naar Dit is de Zondag, live vanuit natuurbelevingscentrum De Oostvaarders. En zo te zien wordt het een prachtige dag. Hoewel, als ik naar buiten kijk, is het allemaal nog wat heilig, Maar dat trekt vast op. Mijn gast vanmorgen is Marjan Sigali. Ze overleefde martelingen en ontsnapte aan de doodstraf. Vluchtte uit Iran naar Nederland. En sinds kort is ze directeur van de Stichting voor Vluchtelingenstudenten, UAF. Goedemorgen nogmaals, Marjan. Goedemorgen. Kun je ons meenemen naar een uh, warme zomerdag in 1991? Je zat al meer dan een jaar in de gevangenis. Wat gebeurde er toen? Ik uh, zat uh, anderhalf jaar in de gevangenis. En uh, zoals u uh, hebt uh, prachtig geschetst... Uh, nou, uh, heb ik... Uh, ja, eigenlijk in Iran heb je geen systeem... in de zin van hier je vonnis en je ziet het wel uit. Je hebt ook geen... Uh, geen hele uh, rechtsvaardige gehoorsysteem, geen advocatenrecht. Dus uh, nou, dat, dat, dat overkomt je niet als je een politieke gevangene bent. En uh, op een uh, zomer, uh, ik, uh, ik heb niet de exacte data's allemaal. Mijn tijdoriëntatie uh, uh, is daar een beetje vervaagd. Maar uh, dan uh, moest ik blinddoek du omdoen, doen, tjador om. En uh, ben ik geroepen om naar buiten te komen. Tjador is een gewaad om... ja. dat je helemaal bedekt hebt? Ja. Meestal gebeurde het wel in de nacht dat iemand werd geroepen. En dan staat het inderdaad de doodstrafje te wachten. Maar het was overdag, dus ik vond het een beetje verdacht. En uh, ben naar buiten gegaan. Uh, dus je weet niet waar je bent en uh, heel lang heb gestaan. Ik hoorde wel wat geluiden om me heen die ik anderhalf jaar niet had gehoord. De getoeterende auto's. Een beetje rumoerigheid, wat je van de stad gewend bent. En vervolgens dacht ik gewoon: van en nou zijn twee dingen. Of uh, uh, nou, sta ik hier op een omgeving waar ik kan weglopen. Of sta je er uh, in afwachting van een eventuele nou, doodstraf. Schot, ja. ja. Nou, ik heb uh, toch altijd een beetje de brutaliteit gehad... om te kijken van, nou, uh, nou wat is er? Dus ik heb een beetje uh, mijn blinddoek omgedaan... en heb ik gekeken, hé, hey, ik ben op straat... en uh, heb ik uh, moed uh, genomen om stappen te zetten... Letterlijk, stappen, Letterlijk te stappen te zetten. En natuurlijk ben je ook bewust dat er twee dingen kunnen je overkomen. Dat je kan lopen en dat je wel achteraf een beschuldiging krijgt dat je aan het uh, ontsnappen was. En dat zelfs nog neergeschoten wordt en dat ze dan kunnen Of zeggen... dat je het wel direct inderdaad een kogel op je rug of op je hoofd kan verwachten. Maar ja, goed, uh, het was een weg. En daar blijven staan was geen optie. Maar dat was hoe je je vrijheid terugkreeg. Zonder dat iemand het tegen je zei. Gewoon op straat gezet. Zie maar. Ja, op dat moment was inderdaad. En ik ben echt zo letterlijk naar huis gelopen. Uh, en uh, ik was ook heel erg uh, ziek. Uh, ik had mijn stembanden allemaal verloren. Dus ik was ook niet goed te verstaan. Ik heb echt aangebeld. Ben ik naar huis gegaan. En ik kon niet zelfs... Uh, melden dat het uh, ik ben. Ze dus, uh, dus nou, konden je natuurlijk niet zien vanwege dat gewaad over je heen? Uh, ja, ja, in Iran heb je ook een deur en dan meestal gaat het ook via zo'n uh, zo bel. Dus ze en een vragen het Intercom, en een intercom. Ja, ja, ja, ja. wie is daar. Dus uh, ja, goed. Hey, kom maar, en niemand hoorde me. Mijn kleine zusje, of m n, m n zusje kwam. En de deur openen en ik was thuis. Dat, zo ging het echt letterlijk en figuurlijk. En uh, achteraf heb ik het wel verhalen gehoord. Uh, nou, hoe, op welke wijze mijn vrijheid is, uh, is bewerkstelligd. Uh, laten we eerst gaan uh, naar een stapje daarvoor. Het is ja. de, de reden waarom je er überhaupt zat. Ja. Waarom was je gevangen gezet? Uh, zoals je weet, in 1978 heeft Iran een revolutie gekend. Shah afgezet ten gunste van Ghomeini. En uh, in de. Geestelijk leider, uh, geestelijke leider. Uh, Ayatollah Ghomeini. Dat ja, ja. uiteindelijk leidde ook tot de uh, Islamitische Republiek. Er kwam geen verkiezing, wat het ons was beloofd. Het was de uh, Islamitische Republiek ja of nee, een soort referendum, wat het ook geen referendum was. En eh, voordat het referendum kwam, en dus na de revolutie, kenden wij een hele korte perioden van prillevrijheid noem ik. In die periode heb ik mij georiënteerd wat zijn eigenlijk de bewegingen, wat zijn politieke partijen, wat is rechts, wat is links, wat is Sociaal wat is het scheiding van kerk en staat. In die fase heb ik me georiënteerd, heb ik ik uh, heb ook me aangesloten bij een progressieve partij. Die stond voor de scheiding van kerk en staat, maar vanuit toch maar een religieuze overtuiging. Ik noem het wel een beetje CDA in Nederland, uh -huh. Christen Democraten. En, uh, en toen een uh, partij heeft uh, aangekondigd uh, dat het niet eens is met, uh, met de wijze hoe het gegaan is. Uh, trouwens, we waren het nog meer hoor. Uh -huh. Dan, is, uh, dan zijn al die politieke partijen die hebben zich verzet tegen uh, de komst van de islamitische republiek... op de wijze hoe het was geïntroduceerd, ge ge zijn onwettig uh, verklaard. Ja, ik zeg gewoon onwettig verklaard, zonder enige wette, uh, wetprocedure. Nou, uh, zo'n fatwa hing het wel boven het hoofd van alle politieke partijen... die hadden gezegd van nou nee, niet de islamitische republiek met een vrije verkiezing komen. En daarmee was jij lid zijnde van zo'n ja, Partij, ja. Ook iemand die een tegenstander van het bewind ja. werd. Nou, Lid zijn is hard gedrukt. Ja, ik was eigenlijk betrokken. Ik, ik was jong socialist, zou ik het zeggen. Dus dat was mijn betrokkenheid. Dat was de hele voorgeschiedenis. Natuurlijk, toen ik het ook betrokken was, heb ik uh, manifestaties bijgewoond, demonstraties bijgewoond. Uh, heb ik geld ingezameld. Dus dat zijn allemaal uh, dingen die ik wel uh, heb gedaan. Maar dan krijg je het wel inderdaad de enorme beschuldigingen als je wordt opgepakt en dan kan je van alles verwachten. Jij werd dus op een gegeven moment opgepakt. Ja. Hoe lang heeft zeg maar wanneer was dat? Want we, we hebben net gesproken over het jaar 1991 dat je vrijkwam en de revolutie uh, vond ze. Nee, n... 91... Uh, oh ja. Uh, nou, ik uh, dus. Um, uh, I, I, ik was uh, 17 en. Uh half, zeg maar, 17, toen ik in gevangenis terecht ben gekomen. Ik ben in de gevangenis letterlijk en figuurlijk volwassener geworden. 18 geworden. Uh, dus het was na de revolutie, na de komst van... het was echt een hele griezelige tijd... waar mensen massaal werden geëxecuteerd. Uh, in die jaren was het. En dan hebben we het over de jaren tachtig. We hebben begin jaren tachtig, ja. Okay. ja. Um... Als je dan uh, in de gevangenis uh, wordt gezet... dat uh, gebeurt, neem ik aan, stel ik me zo voor... waarbij grote groepen, politiek activisten, worden opgepakt in, in razzia's. Ja? Um, hoe moet ik me dan voorstellen... In, in, in de gevangenis in Nederland, hoe die eruit ziet, dat weten we. Ja. Hoe ziet een gevangenis na de islamitische revolutie in Iran eruit? Wat voor een leven is er daar? Um... Ja, welke fragmenten kan ik meegeven waardoor een belt wordt geschetst? En tegelijkertijd uh, wil ik ook inderdaad uh, voorzichtig en zorgvuldig zijn... om mijn geliefde daar niet in het gevaar te brengen. Maar een voorstelling van, heb ik er ook afgelopen uh, vrijdag gedaan... in uh, Ted Almere, was en is... Uh, je, je bent met een groepje heel eenzaam opgesloten in een uh, kleine... Uh, ruimte. Uh, uh, ik heb in Rasht uh, in de gevangenis gezeten. Rasht is, is een plaats. Het is een in, in noord in de provincie Kilan. Uh, je hebt die verschillende soorten gevangenis. Mijn gevangenis was uh, aanvankelijk en huis die moest gewoon gesloopt worden van militairen, uh, uh, volgens mij was van, uh, van de zeemacht. Uh, dat was omdat het uh, nou, groei, uh, uh, een behoefte aan gevangenis gewoon uh, groot was. Dus er moest gewoon snel iets komen. Daar zijn we aanvankelijk geplaatst. Uh, uh, nou, en daar, uh, zozeer de ruimte is niet zo interessant. Want je hebt geen, uh, geen uh, sanitair, je hebt geen, uh, geen enkele voorziening. Laten we daar helder over zijn. En uh, het ergste is onzekerheid, angst en tegelijkertijd hoop. Uh, je bent allemaal jong. Uh, gevaarlijk is om te veel aan elkaar uh, informatie te geven over wie je bent. Uh, dus daar uh, uh, leer je op een of andere manier zonder enige opleiding op je hoede te zijn. En vervolgens... Ook voor je medegevangenen op je hoede ja, te zijn? Ja, zeker. Omdat je niet weet of, die... ja, nee. of ze bij het regime horen? Of dat daar als nou, transitie. Ja, of, of dat dit toch maar in een soort uh, transitiefase zit, Dat dit wel uh, informatie kan uitwisselen. Uh, dus je leert op een hele voorzichtige manier aanvankelijk met elkaar om te gaan, maar wat het mooi is, dat het wel uh, dat je een ideaal hebt dat je aan elkaar bindt en verbindt, en dat is het wel een soort beginsel van solidariteit en saamhorigheid in de gevangenis. Uh, ik kan me heel goed nog herinneren dat we dachten iedere dag van het gebeurt buiten iets en dan verandert de situatie hier. Om... Die, die hoop had je. Die hoop had ik en samen met mij heel veel andere mensen. En het gebeurde heel veel buiten. Alleen het had iedere keer weer zijn prijs in de gevangenis. Dus als er buiten iets gebeurde, ja. dan betaalden jullie daar de prijs voor. Je? Ja, absoluut. Op ja. welke manier? Uh... Op heel veel manieren. Het kon gewoon je een dag onthouden worden dat je naar het toilet gaat. Ja, dus echt, ja, dat, dat was echt... En, maar het ergste was dat je wel wist dat er vanavond iemand zou geroepen worden... en dat er wel een einde van het leven zou zijn. En daar hou je wel inderdaad uh, behoorlijk je hart vast. En uh, dat gebeurde regelmatig. Maar, maar je hebt daar gezeten en medegevangenen afgevoerd zien worden... waarvan je wist, die komen niet meer terug. Ja, sterker nog, heb je ook de kanaal gehoord. Dus dat weet je ook dat het gewoon afgelopen is. Ja. Hoe kom je de dag door ja. op zo'n plaats... als je weet dat dat boven je hoofd kan hangen? Um, mensen halen het ergens toch een soort overlevingsstrategie. Waar en hoe? Uh, daar wil ik ook niet te, te diep in de psychologie, maar... Um, het waren hele moeilijke tijden en tegelijkertijd ik haalde ik wel de energie bij mijn medegevangenen. Wat, we, wat we ons aan elkaar bond was toch een gemeenschappelijke lood. Onze idealen, niet vergeten. Ik heb altijd ook zoiets 'nou, wij zijn geen slachtoffer. We hebben gekozen, ik heb in ieder geval gekozen voor het strijden voor mijn idealen. In zoverre dat je uh, strijd kan noemen. In Nederland uh, betekent eigenlijk dat niks. Mijn jongeren kunnen daar zich geen voorstelling doen. Maar dat had een prijs. En, en dan sta ik ook daarvoor. Samen met mij heel veel andere mensen. En dus dat was één uh, bron van energie. En de andere was dat je heel veel leert van andere mensen. Er zijn mensen die je moed geven. Er zijn mensen die je inspireren. En... En daar zijn allemaal uh, anonieme, onbekende mensen. Maar daar, uh, daar heb ik ook uh, ontzettend veel van geleerd. Vandaar zeg ik ook tot de dag van vandaag... mensen zijn mijn drijf, drijfveren. Daar heb ik het uh, moeten doen en heb ik het mee gedaan. Makkelijk was het niet. Is het ook nog steeds niet makkelijk om soms over te praten. Dat vind je nog steeds moeilijk? Ik kan erover praten. Uh, het is niet zo dat er geen emoties bij uh, geroepen worden. Maar dat mag ook. Daar sta ik ook me toe. Ik zou geen mens zijn als ik dat niet voel. Uh, het, gaat, uh, het gaat ook soms gepaard uh, met een schuldgevoel, een schaamte. Uh, ik, dat... heb het, ik, ik, ik heb het overleefd en anderen niet. Of ik heb het juist, goed doorgemaakt en anderen juist. niet. Juist. Goed. goed gevoeld, ja. Ja. Ja. ja. De vraag heb ik ook wel eens aan mezelf gesteld. Ik goede me van harte dat ik er ben. Ik geniet er ook volop van het leven. Ik had zo eens na, nou, wat, wat maakte dat mij is bespaard gebleven... en dat ik dit mag meemaken. En da daardoor heb ik ook geleerd om te kusteren... wat iemand makkelijk misschien voorbij kan lopen... Zoals dit uh, uitzicht. Zoals deze prachtige uitzicht met de alle rust en ruimte. En vrede. En vrede. Het is uh, half acht. Het is tijd voor een overzicht van het nieuws. Dat wordt uh, voorgelezen door Dichter Hark. Dit is Radio 1.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 Het Rijksmuseum in Amsterdam heeft gisteren op de dag van de heropening... zo'n 20.000 bezoekers getrokken. Het museum hield rekening met 30.000 bezoekers. Maar volgens de woordvoerder bleven mensen net wat langer binnen dan gedacht... waardoor dat aantal niet werd gehaald. En dat waren de hoofdpunten. Dit is De Zondag op Radio 1. Goedemorgen, u luistert naar Dit is De Zondag... Um... We kijken hier uh, uit over de Oostvaardersplassen. Het is wat heiig weer, maar we kunnen toch wel uh, een end voor ons uitkijken. Voor ons water, met daarin kluten en eenden. Daarachter een weiland, met verspreid daarover hier en daar een edelhert. Naast mij een gast die erg geniet, zichtbaar geniet van dit uitzicht. En vooral van de vrede van dit uitzicht... Uh, Marjan Sigali vluchtte ruim 20 jaar geleden naar Nederland... nadat ze in Iran in de gevangenis belandde. Waar ze het uh, zwaar heeft gehad, vertelde ze ons net. Uh, in Nederland maakte ze een prachtige carrière. Um, nogmaals, goedemorgen Marjan. Goedemorgen. Hoe, hoe, hoe kwam je eigenlijk in Nederland terecht? Uh, nou, uh, na, nadat mijn man uh, was gevlucht, uh, uh, ook wegens uh, zijn... Uh, activiteit, die het ook politiek verbonden was, uh, was voor mijn leven in Iran uh, niet meer houdbaar. Uh, het was al moeilijk. Uh, ik had allerlei uh, uh, ja, verbod, uh, maatschappelijk verbod, zoals ze het noemen. Zoals, je mag niet studeren, je mag niet werken, je mag niet naar de universiteit. Uh, ik moest trouwen op strategische redenen. Had ik twee kinderen. Nou, dan uh, gaat de man weg. en uh, ga ik val ik eigenlijk terug op mijn uh, ouders. Uh, maar je moest trouwen? Ik moest trouwen. Wat een was Toen ik, opmerkelijke... toen ik, toen ik vrij, vrij was gelaten, achteraf bleek dat mijn moeder... en mijn huidige partner toen ik de tijd uh, kende als een vriend. Hij uh, uh, hebben ontzettend veel uh, pogingen gedaan en ook... Uh, uh, voor uh, gezorgd uh, dat het wel betaald werd... waardoor ik vrij ben uh, gelaten. En op een, uh, Je bent gekocht uh, Op een voorwaarde dat ik zou uh, heel snel trouwen zodat het maar niemand het wel inderdaad... Uh, degene die het wel die smart heeft gekregen kan verdachten... van, uh, van smartgeld. Ja, ja. En, uh, nou, ik was er zelf niet mee eens. Ik heb me ook daar een tijdje tegen verzet... Uh, totdat ik uiteindelijk... Uh, heb me laten overhalen door uh, juist mijn huidige partner. Hij uh, zei, ja, wat heb je te verliezen? Als het, als het later niet bevalt, dan kunnen we toch altijd tot een andere overweging gaan. Uh, nou, dus dat was een beetje de strategische redenen. Uh, geluk zoeken, dat is het ook nog in de volgende fase. Maar goed, uh, het werd leven bijna niet meer mogelijk. Uh, ik was op geen enkele wijze vrij en de beperkingen werden alsmaar groter... En toen dacht ik, nee, dit is geen leven, dat ga, zo ga ik hier niet verder. Maar dat is het eerste, het moeilijkste stap is hoe je dat doet. En, en je bent een vrouw met twee kinderen. Uh, het is niet makkelijk om zomaar je toevertrouwen aan een smokkelaar. Uh, maar ik heb het toch gedaan. Ik heb uh, heel erg uh, overwogen... Uh, het klinkt heel naar, want uh, je moet het wel uh, goed over nadenken van welke gevaren op je pad afkomen. Niet rukkeloos uh, nou, op pad om te kijken wat het op je afkomt. En daar uh, heb ik voor gekozen. Uiteindelijk ben ik in Nederland uh, terechtgekomen. Nou is veel van, die, veel van de verhalen van mensen die uit Iran gevlucht zijn, dat is uh, uh, door de bergen uh, ja. naar Turkije en dan via Turkije. Ja. Kom je ergens terecht? Ja, ook, er, zijn, er zijn meerdere. Het is niet één poging uh, die je doet uh, en dat het lukt. Laten we ook, de ene keer lukt het, maar ik was een vrouw met twee kinderen en dat had ook mijn eigen complicaties. voor de vluchtroute. Uh, maar dat zijn inderdaad verhalen. En uiteindelijk, uh, uh, want je hebt een paspoort, maar je weet dat het eigenlijk op lijst staat dat je niet mag het land verlaten. En uh, dat wist ik ook, dat gold ook voor mij. Dus je hebt inderdaad alle, je hebt een aantal trajecten, zeg maar. Eén traject was ook via die bergen. En uh, de uiteindelijke weg was dat ik via vliegtuig naar uh, Frankrijk kwam. En via Frankrijk ben ik gesmokkeld naar uh, Nederland. Waarom Nederland? Uh, toen ik eenmaal in Europa was, uh, in Frankrijk, uh, wist ik, uh, had ik het wel vernomen dat mijn partner ook in Nederland is. Dacht ik, nou laten we maar ook uh, ge, uh, nou, ergens naartoe gaan, wat de kans bestaat om een gezin te herenigen. Dat was niet uh, een soort ultieme doel. Ik had zes, nou, als het kan, het was echt zo gegaan. Ik was in. Maar uh... dat was het huwelijk met, met die man waartoe je. Veroordeeld, ja, wat, ja nog maar. een steeds. Hè? Ja. Ja, oh. ja, ja. En gelukkig ook okay, nog. Dat zo. kan ook. We hebben er iets moois van gemaakt. Ja. Heel goed. Ja. Dan kom je in Nederland terecht. In, in, in wat voor een land kom je dan terecht? Uh, ik heb vanaf de eerste moment van Nederland gehouden. Echt? en De liefde ben ik niet kwijtgeraakt. En het is sterker nog, uh, dit is een land uh, waar ik uh, graag uh, mijn leven wil verlaten. Uh, dus hier wil ik doodgaan. Uh, waarom is gewoon op eerste instantie zo'n zo gevoel van... hier ja, mag ik zijn? Ik weet niet waarom. Het, het, ik heb daar geen, geen concrete aanwijzingen. Maar je komt vanuit een land met zoveel beperkingen... en kan je voorstellen dat het alleen maar het afdoen van die hele hoofddoek... dat het jouw bevrijding gevoels geeft... Hè? Uh, en dat je denkt, nou ja, hier mag ik er zijn. Vonden de, vonden de mensen die hier al waren, vonden die dat ook, dat je hier mocht zijn? Had je het gevoel dat je welkom was? Uh, ik heb. Ja, absoluut. Als ik er terugkijk, heb ik het warme uh, welkomgevoel ge ervaren. Ik wil niet zeggen dat ik ben uh, in een watten gelegd. Wij hebben ook onze eigen procedure moeten doorstaan en een soort uh, uh, uh, opvang. Heet, regeling opvang asielzoekers, ah, echt, uh, het is zeer basaal wat je hebt allemaal. Maar ja, goed, als je het wel, uh, je doel is uh, vrijheid uh, en, en uh, uh, autonoom zijn, te kunnen denken, te kunnen je verder ontwikkelen, dan maakt het echt niet en uit wat je voor, zo voor Dan dan heb je er ontzettend veel over. Ik heb mensen gewoon, maar hebben ons hebben. Uitstekend opgevangen, daar heb ik nog steeds contact mee en warme gevoelens over. Er zijn ook mensen die het wel omkeken van nou, wat kom jij hier te doen? Jullie pakken onze huizen en onze banen. Zelfs een buurman die dat, uh, die dat dacht. Ik, we hadden in Broemen hadden we het, ja, rechts en links en dan had echt één iemand zoiets. Ja, nou, vluchteling, Ho, hoezo? Wij hebben ook oorlogs overleefd. Wat kom je hier allemaal op te zoeken? Uh, en die andere was gewoon ontzettend warm. Ik kon mijn kinderen toevertrouwen bracht ons uh, lekker gebak, koekjes. Dus uh, je hebt er allerlei soorten en varianten. Maar je nam geen genoegen met een buurman die jou niet zag zitten. Hè? Nee, nee, dus ik heb Wat heb, heb je het... toen gedaan? Nou, toen de eerste keer bij ons op visite kwam en allemaal mij de les wees hoe wat we allemaal moeten doen, met name. Nou, de kinderen moesten het op tijd naar bed, de trap... Nou, dus je moest wel echt allemaal rekening houden... door te rekenen van de toilet, et cetera. <lacht> toen uh, toen uh, heb ik het wel gezegd. Nou, mooi gezegd, uh, mooi geweest. Uh, uh, we zijn nu buren, en gelijkwaardige relatie. Uh, nou, ik was niet helemaal aangenaam uh, met de manier hoe het met ons omging. En uh, nou, heb ik hem e eigenlijk uh, meer of meer uitgezwaaid... en de anderen heb ik toch een relatie kunnen uh, opbouwen... En uh, door het jezelf te zijn, door het laat zien dat, je niet iedereen, uh, dat de mensen uh, gelijk zijn... maar niet, uh, niet iedereen uh, hetzelfde, hetzelfde is... Uh, laat zien, denk ik, dat wij ook nou, omgangsvormen kennen. Dat we ook uh, wat referentie hebben over, over onze kinderen moeten opvoeden... En dat, dat was een uh, indirecte manier van toenadering. En toen groeide het wel. En, nou, we zijn niet dikke vrienden dikke buren geworden. Maar het is wel een, een soort van res wederzijds respect. Ik kan me herinneren dat we een keer thuis kwam en hij stond onze tuin te schilderen. Ik dacht, ik ga uh, ja. Ik dacht, van nou, hé, hey, uh, uh, wat doe je hier? Zei hij van: ik was het even met mijn kant bezig. Dus ik doe het ook even deze kant. Nou, ja. nou. Wil je een kopje koffie? Zo ga je wel met elkaar in gesprek... in plaats van elkaar afwijzen. Dus ja. dat... Nou ben je, uh, toen je in, uh, een tijdje in Nederland was... en dacht, laat ik zelf nou maar eens uh, kijken of ik kan uh, gaan studeren... terechtgekomen bij een stichting die, uh, die een fonds beheert ja. voor vluchtelingen. Ja. Um, de UAF. Ja. Um, daar ben je nu inmiddels zelf sinds uh, enige tijd uh, directeur van... Van die stichting, You Have Come a Long Way, zou yes. ik zeggen. <laughs> um, hoe, hoe, wat, wat heeft die stichting voor jou betekend? Nou, toen ik uh, eigenlijk had op mijn eigen kracht de taal geleerd en ik uh, mocht naar uh, hogeschool uh, um, om te studeren. Ik dacht, nou, taalgeleerders dus moet het wel lukken, heb ik me aangemeld. Maar ja, er kwam heel veel om de hoek kijken. Nou, het eerste wat je moet doen is betalen. Nou, daar heb je dan op dat moment geen financiële middelen voor. Nou, er komen ook nog heel veel uh, kijken. Maar ja, goed, uh, ik dacht, nou, uh, dus het kan niet. Ik was echt enorm teleurgesteld, een vluchtelingenwerk. Vrijwilligers heeft gezegd, nou, je kan wel je aanmelden bij UAF even kijken of je daar een beurs, een studiebeurs kan krijgen... Nou, dat heb ik gedaan en uh, ik heb een positieve reactie gekregen. En de uh, nou, eerste keer krijg je het wel een soort verblijvenstatus. Je mag in Nederland blijven en dat is mooi. Maar uh, geloof me, het was een lot uit de loterij. Dat je het wel een studiebeurs mocht krijgen, want dat was de weg naar vrijheid. Hè? Kennis, een opleiding, Kennis. Dat, is, ja, dat is de weg ja, naar vrijheid. Dat is het gevoel. Eerst dacht ik, oh, een, een rituurtje kopen naar Utrecht, dat kost ook al heel veel geld. En als je het niet hebt, is het echt heel veel geld. Maar ja, ik had zo'n gevoel van, ik heb een loterij gewonnen. Dus ik heb het wel een geld de tienduizenden keer uh, terugverdiend. Is, is dat trouwens een Iraans ding? Veel um, uh, Iraniërs die in Nederland terecht zijn gekomen nadat ze gevlucht zijn, zijn hoog opgeleid. Uh, ik zou het wel graag breder willen trekken. Het zou best kunnen. We hebben inderdaad in ons eigen land niet de kans gehad... Uh, best een, een groep, uh, ja, ik, ik noem mezelf niet, maar een intellectuele doelgroep... die toch maar de weg naar uh, buitenland heeft gezocht. Maar wat ik zie bij onze stichting en bij onze uh, cliënten uh, die studeren... dat er een enorme bevlogenheid en driver in zit. En dat is dat ik denk dat het inherent is aan aan een vluchtschap. Je hebt het niet, je kan het niet. Je komt ergens en hier mag. Die vanzelfsprekendheid die wij hier hebben... dat bestaat niet overal in de wereld. En dat maakt dat heel veel van de vluchtelingen hier... willen zich verder ontwikkelen. En iets voor het land betekenen. En dat omdat kan het ook er is zijn. en ja. omdat je zoveel hebt doorgemaakt. Ja, ja absoluut. Ja, ja. Dat is mooi gezegd. Nou heb je... Uh een stevig leven achter de rug... waarin je nogal wat hebt meegemaakt. Voor je vlucht en tijdens je vlucht. En dan ook nog die eerste periode in Nederland... waarin je zoveel hebt te overwinnen. Um, als ik nu terugkijk op de afgelopen twintig jaar dat ik hier in Nederland was... dan heb je een, een cv, een staat van dienst waar je u tegen mag zeggen. <lacht> no. Van, van uh, raadslid tot uh, nou ja, allerlei functies in tal van velden. Um, wat is voor jou een, een krachtbron geweest? Hoe blijf je krachtig en optimistisch na zoveel ellende? Nou, het is niet zo moeilijk om een antwoord te nee. geven. Mensen. Nog steeds mensen. Mensen die inspireren me. Mensen uh, zijn voor mij echt drijfveren. Ik, uh, ik heb uh, bij elke organisatie waar ik gewerkt, in elke opleiding waar ik terecht ben gekomen, heb ik. Mensen ontmoet die mij hebben verdergebracht. Uh, het is niet uh, altijd andersom. Uh, dus ik, ik heb echt ontzettend veel energie uh, gehaald van die mensen... maar ook gewoon geleerd... We vragen onze gast, we hebben jou gevraagd... neem een foto mee van zo iemand die jou heeft geïnspireerd. Dit programma gaat over inspiratie. Ja. En je hebt ons de afgelopen tijd geïnspireerd. Wie heeft jou geïnspireerd? Je hebt een foto meegenomen. Misschien kun je die er even bij pakken. Ja, ik heb een foto meegenomen. Ik heb een boek meegenomen. En voordat ik naar de foto ga, wil ik het toch even zeggen... van mijn inspiraties zijn ook mensen die geen naam en gezicht hebben... althans op dit moment voor jou en mij. Maar... Met de andere woorden, niet iedereen hoeft in een publieke functie te zijn... voor mij om inspiratiebron te zijn. Die zijn echt dagelijks en als je het scherp bent... en als je oog hebt voor details, zie je in je directe omgeving. Dus ja, ik heb echt mensen... dagelijks ontmoet ik mensen, dagelijks hoor ik dingen die mij inspireren. Dus dat gezegd te hebben, heb ik van een foto van uh, Hedy Dancona meegenomen. Ik zie hem, de Hedy in voorornaat, mooi, mooi gekapt en... Uh... Een foto van nu, dus niet uit haar, uh, uit haar uh, beginjaren? Nee. Nog steeds een mooie vrouw. Goed gekleed, nog deftig. Een mooie vrouw, ja. En sprakkelend, vind ik. Uh, waarom, waarom is zij inspirerend voor jou? Ik moest iemand uh, meenemen die ik ook heb ooit in mijn leven ontmoet ja. dus dat was het. En uh, ik vond haar een uh, zeer uh, inspirerende en vind ik nog steeds uh, vrouw... Uh, omdat ze uh, in haar politieke carrière heeft een uh, brede scala van uh, thema's en onderwerpen aangekaart. Ze is niet one issue. Uh, dat, uh... Ze heeft overal wel een mening Ja, over. En, en het mooie aan haar vind ik mensenrechten, uh, vrouwen, emancipatie... kunst en cultuur, bij alles zie je haar en je, je, ze heeft ook overal een mening dat is wat, wat, wat ik heel erg mooi in haar vind en mij heeft geïnspireerd en ook zo'n warmte die ze altijd straalde en ik dacht gewoon van oh, wat ben je een warm persoon hoewel dat ik weet als je het ook in zo'n politieke functie zit of ontzettend wel niet moeilijke besluiten genomen hebben en ik maar goed, toen uh, jaren geleden was een demonstratie. Uh, wat, uh, ik ben een lid van inderdaad politieke partij. Het lag onderwerp, ja, partij van de Arbeid. En uh, uh, uh, het was een aanval uh, voor Irak en lag heel erg gevoelig uh, in onze partij, zoals het uh, niemand is ontgaan. En het was een demonstratie aangekondigd en ik was ook toen de tijd uh, nou, uh, actief. Nou besloot om te gaan, want ik laat altijd mij horen en. In de demonstratie staat zij, met een echte grote spanning... met heel veel andere eh, nou, bekendheden, op de eerste rij. En ik had daar graag willen staan. Gewoon op de eerste rij, naast haar, bewijs van spreken. Ik keek haar aan en, en, en ze keek me aan en ze deed de arm open. En ik mocht naast haar staan en, en dan pakte ze me echt zo bij de arm. En dat voelde ik, die warmte die altijd had gevoeld en er gedacht. Dus dat had ze ook in zich. En ik, ik dacht gewoon van, hier, hier hoor ik bij. Misschien was het ook mijn egoïsme dat ik dacht... hier staat iemand naast me die mij inspireert... en, ik, ik, en heeft hij mij ook omarmd. En ik ook haar. Dus dat was heel mooi. Er zijn er geen woorden heen en weer gegaan... maar dat was het gevoel van, ik hoor bij bij iemand waar ook de inspiraties heb gehaald. Dus vandaar vind ik haar nog steeds een mooie mens. Mooi verhaal. Hm. Laten we naar muziek luisteren. Ja. Honest where I start from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 I'm uh -huh. the other side. was dat van Matt Simmons. Goedemorgen, u luistert naar Dit is de Zondag hier op Radio 1. En mijn gast het uh, afgelopen uur, tot acht uur in elk geval... nog is. Marjan Sigali, directeur van een fonds... dat vluchtelingenstudenten een beurs geeft. Een, een, een organisatie waar ze zelf ook een beroep op heeft uh, kunnen en mogen doen. Um, Marjan, ik zat net even te denken aan dat verhaal wat je vertelde... over die twee buurmannen, waarvan er één... Um, toen je uh, net hier als vluchteling uh, uh, woonde. Uh, één buurman die zag jou helemaal zitten en verwelkomde je warm. En de andere keek toch nog met uh, wat argusogen naar jou. Uh, als je, de, als je die, dat verhaal en die schets op Nederland legt. dan is er de afgelopen jaren natuurlijk wel iets vergelijkbaars uh, aan de hand geweest. Grote groepen mensen die uh, vluchtelingen verwelkomen, maar ook grote groepen mensen die. Op, op zijn minst dat, uh, dat niet zo zien zitten? Hoe, hoe kunnen we iets leren van wat jij hebt meegemaakt met die twee mannen? Ja, het is altijd moeilijk om één als, uh, als referentie meenemen. Maar ik zeg ook nog steeds, het is een wederzijdse inspanning. Het is niet uh, eenzijdig. Jij komt hier als vluchteling of als vreemdeling, wat ik ook nog mooier vind. En je hebt een bagage. In je rugzak zit heel veel emotionele. Maar ook kennis, ervaring. En, uh, en daar vraag, dat vraagt een soort wederzijdse toenadering. Uh, ik, ik heb het toch geluk gehad om, om de ene achter me te hebben. Die andere inderdaad met een acceptatieprobleem. En uiteindelijk is, is, uh, is de toenadering gekomen. heeft geleid tot een volledige acceptatie. Uh, ik vind... Uh, wij als, als vreemdelingen moeten daar iets voor doen. En een samenleving moet daar ook open voor staan. En maar uh, Wat moet je daar als vreemdeling voor doen? Om, om uh, oprecht uh, naar elkaar te, te luisteren. Uh, te, als eerste laten we het helder zijn taal leren. Dat is echt een voermiddel. En je hoeft niet perfect te zijn, dat doe ik nog steeds niet. Uh, zijn nog steeds, je moet niet denken van ik doe mijn mond niet open... want dan heb ik een ander accent. Het gaat om begrepen te worden en begrijpen. En je kan ook dezelfde taal spreken. Laten we het helder zijn, je elkaar niet begrijpen. Uh, Oprechte nieuwsgierigheid naar elkaar en wederzijds respect. Uh, het is ook niet zo dat je denkt, van, oh, ik kom hier, dus ik, moet het, ik ben minderwaardig. Nee, je, je begint vanuit een soort gelijkwaardigheidsbeginsel... Uh, en daar ga je een relatie met elkaar aan... en je leeft in een heden en een toekomst... en je ja, kijkt Jan, af en toe klink, naar achter. Dat klinkt lief, dat wederzijdse respect. Maar uh, uh, laten we nou eerlijk zijn... gaat dat uh, in een samenleving, in een harde samenleving waarin we leven... in de snelle tijden waarin we leven... in de complexiteit van de problemen waar we ons voor geplaatst zien... in zo'n multiculturele ja. samenleving... Uh, is dat makkelijker gezegd dan gedaan, die, die, dat wederzijdse respect? Dat is ook zo. Ik zeg toch niet dat het makkelijk is. Ik zeg alleen van, je moet het je niet bij neerleggen. Je moet het wel blijven gewoon investeren. Uh, het, het, het vraagt het ook wat van een politieke klimaat. Het de haat uh, kan ook zo gezeid worden. Maar ook de liefde is er ook zo, maar uh, ook om te focussen en te laten groeien. Laten we liefde zaaien? Ja, ja laten we liefde zaaien. Goedheid uh, schept het ook weer Goedheid. Okay. Wij proberen ook uh, altijd een beetje liefde te zaaien. Hier in dit We geven onze gasten een bijzonder cadeau, een, een poëtisch cadeau. Speciaal voor jou heeft de dichter Tsit Branja dit gedicht geschreven. Een gedicht voor... Marjan Saigali. Het rendement van niets doen. Ze zitten op een stoel voor het raam. Ze wijzen en lachen als er iets grappigs gebeurt. Zwijgen als ze niet mogen praten. En na elke geboden stilte wanneer ze weer proberen een gesprek te voeren... merken ze dat er woorden ontbreken. Alsof iemand iedere dag pagina's uit hun boek scheurt... en stiekem de lege kaft in de kast heeft teruggezet. Maar ze merken het. Blijven niet te min geloven in het rendement van niets doen. Tot de dag dat de ene de andere waarschuwt met... Donkere wolk! En ze met de hand voor de mond vol verbazing, tegelijk horizon. Als laatste woord uit. Met stomheid geslagen. Ja, gedicht van Cheer uh, Bruine voor mijn gast uh, Marjaan Seigali. Ontroerd. <laughs> ja. Prachtig. Ja, dankjewel. Dank je wel. Dank je wel voor het afgelopen uur. Dankjewel dank je wel voor je verhaal. Um, uh, alles over Marjan, Maar ook het gedicht zijn na te lezen op eo.nl. Uh, Slash dit is de zondag. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze editie van dit prachtige programma. Wij zijn er volgende week weer. En straks na acht uur op deze zender. door de collega's van Vroege Vogels. Janine, jullie zitten ook in de ja, uur. Ja, goedemorgen. Ja. Wij zitten hier uh, zeker ook in de natuur. Ja, en uh, we kijken naar de buiten en we worden hier... Nou ja, het is nog net niet een aanval, maar hier vlak voor ons neus zijn hazen op dit moment aan het rammelen. En het is echt een fantastisch gezicht. En dat lentegevoel, wat hier nog meer te zien is, te horen, te ruiken, te voelen... dat gaan we zometeen meemaken in Vroege Vogels. Het lentegevoel bij u thuis, dat is natuurlijk een beetje het idee. We gaan ook een minder fijn lentefenomeen bespreken, namelijk de teken... Dat en meer zometeen in Vroege Vogels. Foto zoekt familie. De Goebbing Boulevard. Dat herken ik. Sterker nog, hele fotoalbums zijn op zoek naar hun familie. Surabaya 35, Amsterdam 34. Deze week in Holland Doc Radio de documentaire. Ik herinner me een foto. Een hele grote boulevard. Daar rijdt ook een tram door. Over meer dan 300 fotoalbums uit Indië... waarvoor het Tropenmuseum de eigenaar zoekt. Handtekening voor afgifte. Frank Meijer, Tropenmuseum. Vanavond, 9 uur, in Holland Dog Radio. Hey. Ik herinner me een foto. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Succes dwing je af.